Uur. NPO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl... voegt zich bij het gezelschap aan tafel... dat verder bestaat uit zakenvrouw van het jaar 2017... Elske Doets en journalist en oud-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma. Zometeen met hen het Mediaforum. Nu eerst met Dorad Megens, het journaal.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 GroenLinksleider Klaver noemt de kwestie explosief, omdat steeds is ontkend dat er documenten waren over de dividendbelasting. Nu ze zo hard hebben ontkend: nee, er is niks en we hebben niks gelezen. Nou, dat kan maar twee dingen betekenen. Of ze liegen dat ze barsten, of ze hebben gewoon echt niet opgelet aan de formatietafel. En daarmee 1,4 miljard over de bal gesmeten. Ik weet niet wat het echt is van die twee, om eerlijk te zijn. Ook PvdA-leider Ascher vindt de kwestie zeer ernstig. Hij wil dat de dividendmemo's onmiddellijk naar het parlement komen.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 hebben we daar oprecht ook spijt voor, voor dat leed dat we veroorzaakten... door moorden, door uh, gewonden uh, te veroorzaken, door martelingen en ontvoeringen... doordat we mensen dwongen naar het buitenland te vluchten. En ze beëindigen die verklaring, dit had nooit zo lang moeten duren. Allemaal heel opmerkelijk natuurlijk voor een organisatie... die er 50 jaar van terreur op heeft zetten. Begin volgende maand heft de beweging zich definitief op.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 Toezichthouders voorkomen op een aantal plekken in de gebouwen dat ambtenaren samenscholen. Voor het eerst heeft een Amerikaanse senator haar pasgeboren baby meegenomen naar een stemming van de Senaat. Het kan sinds deze week eerder waren baby's niet toegestaan in de vergaderzaal. De senatoren hebben de regels aangepast omdat ze aan de kaak willen stellen dat de Verenigde Staten als een van de weinige westerse landen geen ouderschapsverlof kent. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa komt eerder terug van een top in Londen... vanwege gewelddadige protesten in het noorden van Zuid-Afrika. Correspondent Bram Vermeulen. Auto's worden in brand gezet, winkels worden geplunderd. De provincie is eigenlijk onbestuurbaar geworden... en daarom denk ik dat Roma Ramaphosa voelt dat hij, dat hij daar moet zijn. De demonstranten eisen banen, huizen en maatregelen tegen corruptie.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 Een van de twee treinen zou een volgepakte internationale passagierstrein zijn die onderweg was van Zurich naar Wenen. Het weer nog opnieuw een zonnige dag vandaag. De temperatuurverschillen zijn groot, 16 graden op de Wadden en het wordt 25 graden in het binnenland. In het weekend blijft het vrij zonnig, wordt het nog ruim 20 graden. Zondag later op de dag wel kans op buien, mogelijk met onweer. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een ongeluk in het noorden van het land op de a 6 Joure richting Ameloord. Daardoor tussen Joure en Tjauwren, afrit Sint-Nicolaasga 4 kilometer... met 20 minuten vertraging. De auto met aanhanger is geschaard op de A15-europoort richting Rotterdam. Twee reisschokken zijn daar dicht. Tussen Rozenburg Centrum en Hoogvliet 6 kilometer... met drie kwartier vertraging. Dat gaat waarschijnlijk nog zeker een uur duren.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 Lekker met je kids door de Alpen struinen, Of relaxed met de gondel naar de bergmeren. Samen crossen door het bikepark. Of zwemmen in de berglucht. Een hele berg als speeltuin met een drankje... Actief de berg... en ontspannen op vakantie in Wagrein Kleinarrel in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk. Of shop online 350 modemerken. Win een vakantie naar Wagrein Kleinarrel in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl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 Met nu spraakmakers en de media. De spraakmaker van vanochtend is Elske Doets, baas van de reisorganisatie Jan Doets. Margriet Bransema, journalist en voormalig Duitsland-correspondent is hier. En ook eens aangeschoven Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Welkom Gert-Jaap. Goedemorgen. Uh, jouw mediamoment gaat over uh, iets wat weer terug is van anderhalf jaar weg geweest. Ja, ik wil het even over onszelf hebben, inderdaad. He, lekker. <laughs> nou, we zijn anderhalf jaar geleden gestopt met uh, Nu Jij. Uh, de, de, ja, het platform zeg maar, waar je kon reageren op nieuws van nu.nl en ook nieuws van anderen. Ja. En we hebben na lang um, ja, toch wel uh, geklaagd van, van bezoekers uh, en gevraagd: van, uh, uh, mag het terugkomen? Hebben we uiteindelijk. Uh, besloten dat het terugkomt. En dat hebben we gisteren aangekondigd. En dat gaan we in de loop van de week uh, ja. langzaam uitrollen. Ja, want jullie zijn ermee gestopt. Dat is het, anderhalf jaar geleden. Ja, zo beetje, uh, uh, het was tijdrovend. Er, werd, uh, nou ja, er kwam allerlei lelijkheid voorbij. Ja, het was vooral uh, er gescholden. Ja, dat was eigenlijk twee dingen. Het was één, het was echt een apart platform. Dus het zat, het zat niet echt in de redactie van Nu. Maar het stond ernaast. Ja. En het was voor ons best wel moeilijk te modereren. Want je kon, uh, nou, alles wat je erop zette kwam er gewoon meteen op en moesten wij daarna vervolgens gaan opruimen zoals je dat dan noemt mm -hmm. en als je dat doet uh, ja. nee, stel je voor iemand die, die begint te schelden op iemand anders en je bent niet heel snel met dat in de kiem te smoren dan gaat een ja. gesprek al gauw een hele ja. andere kant op we weten er alles van met standpunten nou ja, dan, ja ik, hoorde het, ik hoorde het net ik heb daar trouwens heel veel bewondering voor hoe jullie dat doen maar dat terzijde um, wij hebben uh, dus nou ja mensen begonnen te klagen dat is op zich vrij logisch want het is een grote groep mensen en die vonden dat jammer dat het er niet meer was Um, maar ik, ik, ga niet, ik ben niet iemand die dan in zijn tunnel van zijn eigen gelijk gaat zitten wassen. Nee, nee, tot, dus dan, dan, dan hou je niet voor graag stuk. Nou Want ja, anderhalf jaar geleden zei je nog wel. Uh, we willen uh, ons meer richten op het verslaan van het laatste nieuws. Ja. Uh, in plaats van het modereren van discussies. Ja. Dus dat ligt nu dan toch wel weer even nou, een beetje Nou ja, anders. wij zijn daarop teruggekomen. Maar vooral omdat wij in contact zijn gekomen met de Coral Project. Dat is een Amerikaanse club. Die ja, ja. wordt ondersteund door de Washington Post en de New York Times onder andere. En die hebben zich eigenlijk tot, uh, tot doel gesteld om het gesprek tussen ja, media, redacties aan de ene kant en het publiek aan de andere kant te verbeteren. Ja. En die hebben daar uh, software voor ontwikkeld waardoor het voor ons ook veel beter is om te doen. Dus het voorbeeld okay. dat ik net gaf... Ja. Uh, als iemand nu begint te schelden, dan komt die reactie niet online. Dan, ga, dan we hebben we gewoon een, een, een, een nogal creatieve sessie. scheldwoorden uh, brainstorm gehouden op de redactie. Ja. Er is een lijst uit ontstaan. En als je die woorden gebruikt, dan kom je er niet op. Dan word je automatisch weggeduwd. Ofzo. Ja, dan kom je er gewoon niet op. Ja. En we hebben hele strakke wat, wat zijn woorden? Waar, waar ligt dan, nou? Dan wil ik even weten, de grens. Wat mag wel en wat mag niet? Nou, de grens ligt. Op, kijk, het is sowieso. Uh, uh, is, het, is het niet af, dat document? Want mensen. Bedoel, ja. de grens ligt gewoon bij fatsoen. Dat we willen dat mensen uh, op een normale manier met elkaar het gesprek gesprek aangaan en wel op een relevante manier. Dat het snap niet, ik. Het hoeft niet allemaal positief te zijn. Het hoeft ook absoluut niet positief over onze berichtgeving te zijn. Dat is helemaal niet de, de insteek, maar het moet wel een beetje fatsoenlijk ja. zijn. En, en wat ik nog wilde zeggen is er is een, een zogenaamde grijze lijst hè? Want je hebt natuurlijk ook heel veel termen waarbij je denkt ja. Oké, okay, dit uh, was de zwarte lijst die je ja, met uh, Ja. ja. Ja, neem het woord uh, kanker. Kijk, als je, uh, ja. als je het uh, gebruikt in een, in een reactie op, op de ziekte zelf... dan is er natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar als je het iemand toewent, wel. Ja. Uh, dus, daar, dus dat soort woorden die... Dus bij de grijze lijst gaat er een soort belletje precies, af. Van precies. Van kijken we nog even naar de context. Ja, dus we hebben sowieso een redactie weer opgetuigd. Hè, dus we hebben er wel weer in geïnvesteerd. Omdat we het, ja. Nou ja, we zijn gewoon teruggekomen van dat besluit. We vinden het wel belangrijk. Ja. Uh, dat, we, dat wij die, die fans, die mensen die nu nog steeds klagen... Hè, want het is anderhalf jaar geleden. En, en, en, en dat vond ik wel vrij heftig. Uh, dus die ja. mensen die... Die, die, die zitten daar om te modereren. En zo'n grijze lijst. Ja, daar gaan alle bellen af. En dan uh, ja. gaan we daar meteen Die stoppen kijken. er ook echt wel dus weer geld ja, in. Zeker, ja zeker. Het is echt wel ja. een, flinke, een ja. flink ding. Ja. Um, en Hoe zit het met. Want dat is ook de reden dat veel mensen zich zo lelijk uiten. Uh, anonieme reacties. Mm. Ja, dat vind mag ik wel... dat nog? Ja dat mag. Daar hebben we wel best wel lang over gediscussieerd. Want, um, uh, en ook daar heeft de Coral Project ons bij geholpen. Die hebben niet alleen software, maar die hebben ook heel veel onderzoek gedaan onder uh, sociologen en redacties en mensen die heel veel uh, daarmee werken. En die hebben eigenlijk gezegd, want wij dachten namelijk, denk ik wat jij ook een beetje denkt, uh, je anonieme reacties lokken juist dit soort vuiligheid uit. Ja, dat nou, zou je op, zeggen. Uh, het tegendeel is eigenlijk waar, of althans, uh, uh, ik zou je even uitnodigen om naar Facebook te gaan, uh, waar je ziet uh, hoe jouw buren onder hun eigen naam, uh, nou niet per se jouw buren, maar nee. mensen nee. gewoon onder hun eigen naam de meest ranzige opmerkingen plaatsen. Ja. Dus dat is helemaal niet een vrijbrief. Dus blijkbaar helemaal geen uh, belemmering. En, en ik weet niet of dat. In de VS meer een ding is dan in Nederland. hoor. Maar mm -hmm. de Coral Project heeft ook onderzocht... dat juist de mogelijkheid bieden om iemand een nickname te geven... geeft juist ook wat beschutting om negativiteit tegen te gaan. Dus bijvoorbeeld... ja, ja. Maar, maar ben je nou niet bang dat, mensen, dat mensen die willen reageren... Uh, hè, want dat, dat is dus kennelijk een aanzienlijke groep. Hè? Ja. En volgens mij ook terecht dat je zegt... van nou, uh, als die mensen blijven aandringen op het feit uh, dat ze willen kunnen reageren... dan moet je daar op een gegeven moment wel weer naar gaan luisteren. Maar ben je niet bang dat ze op een gegeven moment doorkrijgen van ho hoe die systemen werken. Dat ze toch wel weer een manier vinden... om precies die dingen kwijt te kunnen ja. die, die, die, die ze willen. Ik, om die ik denk lijst te omzeilen. Ja, nee, ik denk dat wel. Tu tuurlijk, uh, ik, ik ga hier ook niet... en dat heb ik ook niet op de redactie gezegd... Uh, van joh, nu, uh, nu gaan we allemaal achterover leunen... en we hebben de Coral Project en alles komt goed... en mm -hmm. lang leven de, de, de, de open discussie. Nee, het, is, het, het zal... natuurlijk uh, moeten wij daarvoor voor waken. En ik vind wel dat we daar ook zelf een plicht in hebben. Dus bijvoorbeeld wat wij nu zien... Goed, weet je, we zijn twee dagen onderweg, dus ik, daar moet je ook nog geen conclusies aan verbinden. Maar als je zelf als redactie, uh, zeg maar, je ook mengt in de discussie, maar ook uh, de, de discussie al, nou ja, dat klinkt negatief Maar een bepaalde kant opduwt, als in: hier willen we het graag over hebben. Ja, namelijk, maar dit is eigenlijk wat ik nu hoor uit jouw mond. Is hetzelfde idealisme dat ooit ten grondslag lag aan het beginnen van dit soort uh, platforms, toch? Uh, ja, is, die, de, is dat dan de, de, toch dus niet ik, wat naïef? Want nou, je ben, weet wat? Ja, wat ja, van het, Misschien zit ik hier over een jaar en dan kan je tegen me we zeggen gaan dat ik. Weer dat ik na, nee, maar dat ik naïef ben geweest. Maar ik, ik ben, je kan ook zeggen dat ik optimistisch ben. En ik, ik, en ja. ik gewoon wil dat dit wel lukt. Want um, ja, en, en, en, in Amerika of bij de Washington Post... Die, daar dus daar werkt het goed. heel veel gesprekken mee gevoerd met die mensen. Want ik was vrij sceptisch... Ja. Uh, en op een gegeven moment werd ik er... Uh, ook op de redactie waren er best wel wat mensen okay. die zeiden... joh, uh, laten we nou terugkomen. Zei, nou, en toen kwam iemand met, dit, met de Washington Post voorbeeld. Mm -hmm. En daar hebben we heel veel gesprekken mee gevoerd. En de, nou, die zeiden, ja, het kan wel als je mm -hmm. het zo doet. want dus, ja, uh, het was op een gegeven moment... zo oh, sorry. Ja. Je bent er natuurlijk niet voor niks mee gestopt. Ja. Hè? Dat, en, en, en, en, en niet alleen jullie. Ja. En niet als enige, nee, inderdaad. inderdaad het, niet als enige Telegraaf, maar, AD, ook, de ja, de ja, want, je, want je zei, je zei net, zul je dan bijzien... misschien zit ik hier volgend jaar weer om, en, om te zeggen... We, we houden er mee op. Ik kan me ook voorstellen <s2> dat je voor jezelf... ook zo'n periode afspreekt. Van nou, ik ga, en dan, want dat, dat, hè, als mensen het zo graag willen, dan oké, okay, daar ga je op in. Dan kan je mm. ook bedenken van nou, maar dat schept ook een verplichting. Dus uh, ja, hou je precies. aan de regels en zo niet. Nee, dan, maar... Tuurlijk. nee, maar dat is. Nee, maar dus, dus wat we doen is, we zijn een stuk strenger en dat is ook nu al zeg maar die boodschap die komt nu al wel over hè? dus we hebben heel strenge, best wel strenge huisregels. Um, uh, die kondig je ook aan. er zit een soort. Ja, ja, die staan er gewoon op en die staan er boven als je gaat reageren. dat lezen is onze huisregels. ja, ja. Uh, en dat betekent dat al, echt? nou ja, goed, maar dat geeft ons wel de, de, de, in ieder geval de, de mogelijkheid om, om, om hard, harder te ja. kunnen modereren dan we hebben gedaan. Ja. bijvoorbeeld, ja, je moet relevant zijn over het onderwerp. dus als jij, nou ja, het was op zich wel grappig dat we binnen een uur wel een complottheorie al erop hadden ja. <laughs> uh, gewoon iemand out of the blue begon bent over, bent binnen, over, binnen twee stappen over de, de, de, de andere kant die, die neerstorten zonder, maar Die gaat eraf, als ik het doet. Ja, net zeg jij van, nou, in bepaalde discussies willen we een bepaalde kant op. Hoe zit het hmm. dan met je onafhankelijkheid? Nou, de bepaalde kant op bedoel ik inderdaad, want goed als je dat zegt hoor, is juist de relevantie opzoeken. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is. Um, iemand, er is een staking uh, bij basisschoolonderwijs. En wij roepen de vraag op, joh, ben jij een basisschooldocent? Uh, uh, uh, ondervind je dit? Uh, wil je hierop reageren en jouw kant van het verhaal laten zien? Of hmm. bijvoorbeeld, onlangs had je een staking bij Transavia. Zonder heel veel mensen op Schiphol. Nou, sta jij op Schiphol? Uh, ben je, heb je last van? Wil jij hier iets over zeggen? Of ben je een piloot? Uh, weet je wel? Dat, dat is wat ik daarmee bedoel. Hmm. Ja, Niet okay. inhoudelijk. Want ja. nu.nl is en blijft. Een neutraal medium, wij hebben geen mening. Wij geven alleen de feiten. Nee, in hoeverre is deze reanimatie, want zo kun je het eigenlijk wel noemen misschien. Ja, zeker. Uh, ja. Heeft dat te maken met de ontwikkelingen en uh, de populariteit... en het wantrouwen uh, jegens Facebook? Nou, Wat we toen gezegd hebben, is, uh, toen we stopten anderhalf jaar geleden... was één, ik, ik, als, ik, als je kritisch moet kijken naar je eigen redactieinvulling... en hoe je je tijd en energie wil steken... toen dacht ik, moet ik nou dit doen... of moet ik echt mensen meer uh, zetten op het verslaan van nieuws... en ook het ja, toch wel uh, bijvoorbeeld... Uh, um, modereren van foto's en video's die er binnenkomen. Ja. En, en moet dan niet die discussie plaatsvinden op Facebook? Nou ja, Je ziet wel dat dat, dat op zich de laatste tijd z, z, zich wel bewezen heeft... dat nou, dat ook weer niet per se de beste plek is om die discussie te voeren. En het ook niet kennelijk genoeg was. Hè? Want anders waren, als, als, als Facebook daar de oplossing was geweest... dan hadden wij niet elke week nog klachten nee. gekregen dat nee. het terug moest komen. Nee, precies. En dan had het nu niet, uh, maar, was het niet opnieuw leven ingeblazen. Nu, jij, is dus terug van weg geweest. We gaan het hebben over een veelbesproken televisieprogramma. Waar woont u eigenlijk, wat voor uh, Hugo Borst en Adelheid Rozen wonen een maand lang in verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam. Oh. Mensen hebben een hekel aan dementie. Er wordt veel genietst, gedut. Ik zit in een verpleeghuis nu. Oh, okay. We hebben een hekel aan oude mensen, überhaupt. Ja. Maar binnen die Dank groep u. hebben ze nog een grotere hekel aan dementen. Hoe kan de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker? Gisteren was de eerste aflevering van de nieuwe serie In de Leeuwenhoek te zien. Het verzorgingstehuis in Rotterdam kwam deze week nogal ongelukkig in het nieuws. Nadat berichten over mishandeling naar buiten kwamen via dagblad Trouw. Aan de telefoon is producent Monique Busman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het voor jullie als makers dat in de week, nou ja, zeg maar eigenlijk vlak voordat de eerste aflevering op televisie is, dit nieuws naar buiten komt? Ja, eerst denk je, wat is dit? Uh, niet leuk, uh, bepaald niet leuk. Maar vooral waren wij heel erg verbaasd... omdat uh, Trouw voortdurend repte over modelverpleeghuis. Terwijl wij uh, zijn in een huis gaan zitten wat op de zwarte lijst stond. Ja. In alle openheid. En juist van, ja jongens, wat is nou het probleem? En uh, hoe zit dat met die ondertallige uh, zorg en... en, en uh, uh, bezuinigingen en noem maar op. Ja. Dus uh, dat was eigenlijk de grootste verbazing. Jullie wisten dat, dat, dat, ja, dat je niet op een plek ging draaien... waar het allemaal koekenij was? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, nee. Anders ga je daar niet draaien. Nee. Uh, hebben jullie nee. eigenlijk nog gedacht aan een soort... Uh, nadat dat nieuws dus naar buiten kwam uh, gisteren... aan een soort bijsluiter bij het programma? Een, een begeleidend tekstje bij de uitzending? Nee, nee. Want ik vond het zo... Uh, het was zo niet waar wij het over wilden hebben... Uh, of de berichtgeving ja. klopt zo niet met wat de serie is... dat wij hebben wel een verklaring hè, uh, ja. uh, op de site van Human geplaatst... van ja, dit is wat wij doen, jongens. Ja. En uh, natuurlijk zijn er misstanden... en dan, daar moeten we met z'n allen uh, heel erg naar gaan kijken... Uh, kijk ook naar de serie, uh, daar komt het ook voorbij. Ja. Nou, dus, u, u, u zegt, het, het heeft niet, uh, niet zoveel met elkaar te maken per se... maar Hugo Borst, die dus samen met Adelheid zijn intrek nam in ja. het verpleeghuis, hè, uh, met haar extra handen aan dat bed wilde zijn... reageerde op ja. de commotie van gisteren met te zeggen... dat hij helemaal niet verbaasd was dat dit gebeurt. Uh, nee. Omdat dat juist de reden is, namelijk de werkdruk... waardoor uh, dit soort incidenten zich voordoen... dat dat de reden is geweest ja. om dit uh, verpleeghuis te kiezen. Dus in die zin is er toch wel degelijk een verband. Ja. Ja, dat is wel een verband, maar wij laten dat gewoon zien. Ja. En het is niet zo uh, dat daardoor want, want, klokkenluiders en, alsof wij dat niet wisten. Nee. Dus er uh, gaat iets uit uh, door die berichtgeving alsof wij als uh, heel naïef, uh, uh, dommig, ons daarin la hebben laten verleiden. Ja. Weet ja. je, wij, wij zijn vijf weken daar in dat huis geweest. Uh, dat doet een huis toch echt niet als ze echt iets te verbergen hebben. Hm. Nou, want jullie hebben inderdaad, jullie zijn er vijf weken hebben jullie daar rondgelopen, uren gefilmd. Zat er eigenlijk ook materiaal bij dat jullie eruit hebben gelaten? Dat in de montage gesneuveld is omdat het misschien te pijnlijk was? Nee, dat niet. Hm. Nee, absoluut niet. Nee, nee en, en bijvoorbeeld in de aflevering van volgende week, die is nou, ook best pijnlijk. Want uh, er wordt enorm geklaagd over het gebrek aan zorg door uh, familieleden van bewoners. Maar ja, eerlijk gezegd, daar gaat die manager die daar zit ook heel erg mee om. Van ja, ik weet het, potverdomme, uh, ik, ik ga er naar kijken. Ja. Maar je voelt in alles, krijgt ze dat wel voor elkaar. Ja. Um, hoe zou u de, uh, wat was jullie indruk, laat ik het zo vragen, van uh, de Leeuwenhoek? Want wat, kijk, wat je ziet op uh, televisie is misschien een heel mooi programma... maar dat is misschien niet altijd helemaal exact de werkelijkheid. Ja, nou kijk, we zijn, uh, dat is misschien wel belangrijk, we zijn niet, uh, ik geloof dat Hugo dat ook eerder ergens zei, we zijn geen Zembla. Wat wij doen, nee. uh, en wat ook echt de insteek was van jongens, mensen met dementie, daar zijn er al heel veel van, daar komen er nog veel meer aan in de toekomst. Dus uh, uh, uh, zorg dat je uh, een vriendelijker maatschappij wordt voor die mensen. En snap ze en, en, en, en geef ze een plek en, en zie ze. Nou, dat is wat de insteek van de serie was. Ja. En ik denk dat we dat heel goed hebben kunnen uh, laten zien. En ik moet je zeggen, de Leeuwenhoek... Ja, uh, ik, ik was zwaar onder de indruk door door al die mensen te zien die echt op hun tandvlees gewoon mm -hmm. uh, uh, zorg verlenen. Ja. Jullie hebben dus niet uh, zelf niet uh, gevallen van mishandeling gezien. Uh, hebben jullie wel ja. signalen gekregen dat je achteraf denkt, dat kan natuurlijk, hè? dat je denkt, oei, dat was eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Ja. Uh, uh, misschien hebben we dat op het moment zelf, dat we aan het draaien waren, niet uh, op de juiste waarde geschat. kan ik me zo voorstellen? Uh, nee, nee, want dan hadden we dat ook echt werkelijk uh, laten zien. Ja. Daar, daar zitten wij totaal niet mee. Het is echt een transparant ja. uh, project. Echt. En, ja, en als jullie van tevoren hadden geweten dat incidenten zoals de klokkenluider zegt... dat die gebeurden, namelijk verbaal en fysiek geweld, dat dat voorkwam... hadden jullie ja, dan ook dus voor de Leeuwenhoek natuur... gekozen? Wat hadden jullie dan gedaan? Oh, dat denk ik wel. Want uh, kijk, de bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk... die zei, nou, kom dan naar de Leeuwenhoek. Want daar gaat zoveel nog niet goed. Ja. Maar we hebben wel de intentie om het wel goed te laten zijn. Dus uh, kom in godsnaam hierheen. En ik moet je zeggen... Uh, uh, ik denk dat er nog heel veel andere huizen... ook van de Leeuwenhoek kunnen leren. En ook uh, over hoe, ze, hoe open ze zijn over alles. Ja. Ik ben, ik ben toch wel... Sorry. Ja, Gert-Jaap ja, Ik ben toch wel nieuwsgierig hoe jullie dan kijken naar dat... Uh... Uh, artikel in trouw. Want jullie, want jullie hebben daar vier weken gezeten. Moet ik me dan ja. voorstellen dat dat vier weken non-stop was, bij wijze van spreken? Of vier weken. Zijn jullie echt intern gegaan? Af en toe een dag, ja. Uh, ja, toch best veel. Ik denk dat we uh, iets van twaalf tot veertien nachten daar ook uh, geslapen uh. hebben en gefilmd hebben. Uh, me meestal zaten we drie, vier dagen per week uh, echt in het huis. Ja. Uh, ook de weekenden, nou ja, nachten meegedraaid. En, en, en als je dan zegt van wij hebben niet ge, gezien hè, wat er in trouw uh, wordt opgeschreven, dat hebben wij niet waargenomen. Dat iemand bond en blauw geslagen zou zijn? Nee, dat nee. hebben wij niet en, gezien. Nee. Maar je krijgt wel een bepaald beeld, denk ik, van, uh, van het klimaat. Hoe, ja, van, inderdaad, van het werkklimaat. Denk je dan, ja. ja, dat hebben wij gewoon niet gezien, want logisch, want er stond een cameraploeg bij en toen deden ze dat niet? Of, of, of uh, ja, nee. is het niet zo nee. nee. groot als ja, trouw ja, het schets? Van, uh, ja, ja, nee, nee. dat uh, absoluut. Jij bedoelt van, uh, er is ergens een sm-kamertje, maar daar mag je echt niet filmen. <lacht> nou, of ik bedoel eigenlijk de vraag, of of, of of maakt maakt het verhaal van het groter dan het uh, dan het is, misschien. Ja. ja. Dat laatste. Dat is wel dat denk ik. ik heb wel nog even een overal vraag. Overal zijn, zijn misstanden. Ja. Ja. Ja. Elske Doets ja. uh, wil ook graag een vraag even stellen aan, ja. je, aan jou, Monique. Ja. Monique. U zegt, goedemorgen, u zegt dat, uh, dat u daar een aantal nachten heeft geslapen. Ik ben heel benieuwd of die bestuurder die zegt dat er een aantal dingen helemaal nog niet goed gaan, of die daar nou ook echt fysiek aanwezig is en een keer een nachtje slaapt. Want dat management bij walking... Gijsbert van Herk, he, van Humanitas, ja. de bestuursvoorzitter ja. bedoelt u. Ja. Denk, denk ik denk dat dat, dat dat management bij walking is, denk ik, zeker in de zorg, heel Belangrijk en dat is ook de grote gap die er is: hè? de mensen aan het bed ja. en de bestuurders of de, de managers. Ja, mm -hmm. lopen die nou wel eens mee en hebben die ook die handen even bij dat bed om te zien hoe het nou werkelijk ja. gaat? Hebben jullie die überhaupt gesignaleerd ja. toen jullie aan draaien waren? Nou ja, de managers van het huis, die waren er altijd. Ja, ja. Uh, om en om natuurlijk. En uh, Gijsbert van Herk, ja, die was er best vaak. Maar ik weet niet of, ik, ik kan niet zeggen van... ja, die heeft ook uh, nee. de nachten meegelopen. Nee. nee. Goed, Monique Busman, ik ga u bedanken. Ik is had nog man... een vraag, sorry ja, hoor. Want sorry, dan, ja, nou, heel kort. Korte dan? vraag. Nou, de vraag is namelijk, want dat was een soort van onderlaag... nog die ik in het programma uh, uh, aantrof. Is het feit dat ik maar één keer een medewerker heb gezien... Is, ligt dat aan jullie montage? Of, of moet ik dan eigenlijk nee, concluderen dat, uh, dat ze er gewoon niet waren? Nee, nou, voor een deel waren ze keihard aan het werk. Het was absoluut een realiteit dat wij de medewerkers heel moeizaam vrij konden maken voor de Kamer. Want die zeiden, we hebben het te druk. We hebben gewoon onze handen nodig hier. We zijn met te weinig. Maar in aflevering 1 was het vooral ook bedoeld om het huis neer te zetten... en een aantal bewoners echt uit te lichten. En in aflevering ja. 2 zie je al veel meer medewerkers okay. die ook klaar over werkdruk en noem maar over. Okay. Kijk, dan komt het accent daar iets meer op te liggen. Hartelijk dank. Monique Busman, ja. producent okay. van uh, In de Leeuwenhoek. Dank je wel. Margriet, nog even, wat, want jou heb ik nog niet gehoord. Wat vond jij van deze serie? Heb jij, je hebt het ook gezien? Ja, ik heb het gezien. Het, is, uh, het, het, is natuurlijk een, een, het klinkt misschien niet zo, niet zo leuk, maar het is natuurlijk een heel dankbaar onderwerp voor televisie. Ik bedoel, het boeit, het, het, het, het raakt je. Het is schrijnend um, ook, op een paar het is, dat, dat bedoel ik. Het is, het is echt emotietelevisie, dat kwam wel terug. Um, ja, en ik, verder was het natuurlijk heel erg empathisch, heel erg meelevende. Ja, er werd veel dat, geknuffeld ook. Ja, veel geknuffeld. Ging veel over voetbal, want Hugo Borst. En, uh, uh, dus om nou te zeggen dat dit programma... tenminste deze eerste aflevering... Mm -hmm. hè, blootlegde wat, wat het pretendeert bloot te leggen... Ja. dat, dat gaat, vond dat ik nou nog, nog niet he? zo. Dat komt nog dat komt nog, nog kijk En wat betreft die klokkenluider zou je natuurlijk ook nog kunnen bedenken... dat die juist nu naar buiten komt... Mm -hmm. omdat dit, dit verpleeghuis zo in de belangstelling ja, staat. Dit is wel degelijk, Dan weet je wel zeker dat ja. je gehoord wordt. Ja. Dus het kan ook een indirect effect zijn. En versterkend. Ja, en ja. En ik vond het licht. mooi wat uh, de, de tv-recensent van een trouw... Maar gisteren schrijven ze omschreven Adelheid en, en Hugo als de lieve Geer en Goor. En daar wil ik me eigenlijk wel bij aansluiten. Want Het was heel mooi, maar het is inderdaad geen Zembla. Maar dat pretendeert dat dan nou, ook niet. Nee, inderdaad. Nee. Want, want je ziet nu nog niet in ieder geval van de eerste aflevering hoe het zou moeten. Je ziet nee. vooral een. Ja, vrij onrealistisch, maar schitterend mooi beeld... Van, van een vrouw die, geloof ik, 6000 liter warm water hadden ja. ze voor haar gehaald. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Het zou heel mooi zijn nee. als dat zou gebeuren, maar dat gebeurt gewoon niet. Goed, de, de vinger op de zere plek, dat gaat nog waarschijnlijk komen in de komende afleveringen. Frits Pits is binnengekomen. Goedemorgen, Frits. Ja, goedemorgen, Carl-Johan. Uh, gisteren hoorde ik de directeur van RTL Sven Sauvé het volgende zeggen... met betrekking tot het televisieaanbod van RTL in de toekomst. Er zijn twee mogelijkheden. We hebben een uh, gratis propositie. Die zullen we altijd blijven houden. En we hebben een betaalde propositie. En afhankelijk van wat de consument wil zien... kunnen ze een keus maken tussen die gratis propositie of die betaalde propositie. Gratis met advertenties eromheen me en betaald... dan zullen die advertenties wegvallen Ja, en krijg je ja, een andere aanbod. Ja, het gaat mij om dat woord propositie. Wat betekent dat nou precies? Het is een marketingterm. Het betekent dat RTL in dit geval een aanbod doet. Een voorstel waarop de klant kan ingaan. Dus hij kan kiezen tussen een betaald of onbetaald programmapakket. Waardoor het gebruik van het woord propositie... Positie, maakt de heer Sovee het er niet veel duidelijker op. Het wekt zelfs de suggestie dat er over te onderhandelen valt... dat RTL een andere positie kiest... wegens tegenvallende cijfers is begrijpelijk... maar maar ik zou geen propositie kiezen. Nou, ik neem u even mee naar de afgelopen maandagavond. Het programma Haagse Lobby op NPO Radio 1 van WNL. Gesprek geleid door Martijn de Greve. En het ging over lobbyen. Dat de leden van de beroepsgroep van lobbyisten. we hebben echt overal beroepsgroepen van hoor. Uh, blijkbaar onderling ruzie maken. En toen haalde Martijn de Greve een mooi beeld aan. Want een van die nee, voorgangers dus het... zei, het, het voelt een beetje alsof de, de, de kinderen van de schoenmaker met gaten in de schoenen over de straat lopen. vond ja. ik een beklijvend beeld. Ja, dat was dus ook, een, ook een van de hoofdrolspelers die zichzelf ja. zelf aangaf. Wij etaleerden nu de gaten in de eigen schoenen. Ja, gaat in de eigen Ik had, als, als, of de kinderen van de schoenmaker met gaat in de schoenen lopen. Dus ze hebben hun eigen zaken niet op orde. Ik had deze uitdrukking eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Het schijnt uit het Engels te komen. De enige die hm. ik ken met schoenmakers blijft bij je leest. Maar je kunt er wel mooi op voortborduren, hè. De kinderen van de bakker rammelen van de honger. De kinderen van de slager vinden de hond in de pot. De kinderen van de fietsenmaker rijden met lekke banden. En de kinderen van de radiopresentator komen niet aan het woord. Nou, diezelfde dag, als het even mag, via de PSV, het 24ste kampioenschap... van Nederland mag wel, kan je ja, nou, wel naar vooruit. Onderdeel van de feestvreugde is zogenaamde platte car. Frank van Paamelen heeft het er ook al over gehad... die ja. de spelers van het Philipsstadion naar het stadhuis plein vervoert. Platte kar, die overigens in het geheel geen platte kar is... weten we, maar een halve bus. Uh, Kees van Dam van het NOS-journaal beschreef het moment... waarop de spelers instapten. Nou ja, instapten, Kees noemde het anders. Uh, hoe dan ook, de festiviteit hier in Eindhoven die begon de klok van vijf uur toen de PSV-selectie zich geïnscheepte op de platte kar voor een feestelijke rondrit in de stad. Hij zei inscheept, dus platte kar die geen platte kar is, maar een halve bus, werd in de ogen van Kees van Dam een schip dat de helden zou gaan vervoeren. Ik snapte wel waarom hij dat beeld ging gebruiken, platte kar, halve open bus, het schip was onderweg naar de Mensenzee. Soms kan ik me ook vrolijk maken over krantenkoppen, zoals gisteren in het AD, zoals we alle weten een brede toegankelijke nieuwskrant er stond, gaswinning loopt fors terug. Daar vond ik grappig, omdat natuurlijk de logisch vervolg is op alle besluitvorming... die inmiddels naar aanleiding van de aardgaswinning is genomen. Het kan niet anders dat de gaswinning terugloopt. Maar door het zo in de kop te zetten is het net alsof het verrassend is... dat men zeggen zou, je meent het toch niet? Moet je nou toch eens kijken wat er gebeurt? De gaswinning loopt terug. Dat haalt je de koekoek, dat die terugloopt. Dan werd deze week veel gepraat. En zojuist ook over het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek... waar verpleegkundigen geweld zouden gebruiken. Maar dat, toevallig of niet, ook in het nieuws is door een serie... waarover net gesproken is van Hugo Borst en Adelheid Rozen. In Nieuwsuur werd woensdag aandacht geschonken... aan de vermeende geweldpleging. Ook de klokkenluider aan het woord geweest. Oudere psycholoog Sarah Blom vatte op een glasheldere manier samen... wat de oorzaken zijn van de misstanden. Hoge werkdruk... Te veel invalskrachten, gebrek aan visie van het verpleeghuis, gebrek aan scholing, gebrek aan nazorg, te weinig intervisies, omgangsoverleggen tussen behandelaren en verzorgende. verzorgen die gewoon echt verwaarloosd worden. Als je ziet dat een team verwaarloosd wordt, zie je vaak ook dat een bewoner uh, verwaarloosd wordt. En dat is vaak een eerste waar het natuurlijk begint: verwaarlozing. Ja, heeft u meegeteld? Ze noemt zeven oorzaken. Werkt wel bewust toe naar de pointe. Als het team verwaarloosd wordt, worden de patiënten verwaarloosd. Kern van het probleem is verwaarlozing. Sommigen hebben er een hele opiniepagina voor nodig om dit te vertellen. Mevrouw Blom, maar 30 seconden en daar houden wij van bij de radio. Tot slot het ja. etje: een persoonlijke boodschap die we op Twitter rechtstreeks sturen aan een uh, persoonlijk of instelling die in het nieuw staat. Vandaag gaat het etje naar Miguel Diaz canel Prachtige naam. Pas 57 jaar. Jong voor Cubaanse begrippen. Sinds gisteren de nieuwe president van Cuba. Ed Miguel Diaz canel Wie de jeugd heeft, heeft het verleden. Dankjewel Frits en tot volgende week. En ik ga ook bedanken Gertjaap jaap Hoekman van Nu.nl... en Margriet Brandsma, journalist en oud duitsland correspondent voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Straks om tien voor half twaalf spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag twintig. De vraag luidt, welk thuiswinkelbedrijf komt terug op tv? Mike, dit is grandioos. Tony is leuk om naar te kijken. Hij is geestig en hij motiveert je echt. We gaan hem een flink applaus geven. Dit is grandioos. Ik denk dat we het allemaal eens moeten zijn... dat de Target Training een echte Amazing Discovery is. Tot de volgende keer. Ik ben Mike Levy en dit was Amazing Discoveries. Ja, en hij kan weer onder het uh, bed, die app Flex. Dat allemaal over een klein uur. Nu is het NOS-journaal met Dorad Megens. NPO Radio 1.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 Volgens vakbond FNV zullen reizigers geen vluchten gaan missen door die acties. Tijdens de formatie zijn stukken opgesteld over de afschaffing van de dividendbelasting... maar die stukken worden niet openbaar, zegt het ministerie van Financiën. De oppositie wil weten hoe het besluit tot stand kwam... maar de memo's blijven geheim omdat ze in vertrouwen tijdens de formatie zijn opgesteld. En vanwege het onschadelijk maken van een oude vliegtuigbom wordt vandaag een groot deel van Berlijn afgezet. In het gebied liggen ziekenhuizen, het centraal station, een rechtbank en een aantal ministeries. En ook het vliegverkeer rond luchthaven Tegel wordt tijdelijk stilgelegd. Verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Door een ongeluk in het noorden van het land op de A6 Joure richting Amersfoort tussen knooppunt Joure en afrit, afrit Sint Nicolaas gaat 20 tot 25 minuten vertraging. Ook een ongeluk. Inmiddels is de berging gestart op de A15-Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Een ongeluk op de N201 uithoorn richting Hilversum... bij de aansluiting met de A2 een kwartier vertraging. En drukte richting Bollestreek bij de Keukenhof op de N207... tussen Abbenes en Hillegom een kwartier vertraging. Carl-Johan de Zwart... Het tweede uur van deze spraakmakers met een verse tafel. Spraakmaker van de dag, zakenvrouw van het jaar 2017. Elske Doets blijft natuurlijk. Maar ze krijgt gezelschap van Merel Poppeliers van de Young Ladies Academy. En met haar spreken we over jonge vrouwelijke ondernemers. En ook Bernard Leenstra is hier. Hij is arts en hij ontwikkelde een ja, speciaal soort EHBO-cursus voor iedereen. Schok en pomp heet hij. Nu eerst naar Twello. Een nieuwsupdate via de NOS. Want op heel veel basisscholen in Nederland zijn de zesde koningspelen van start gegaan. Op basisschool De Vliert in Twello opende de koning het sportevenement en verslaggever Karin Albert was erbij. 8, 19, 11, 12, 13, 14. Ik mis er jongens en meiden. Oh, Nou, dan wachten we heel even tot een er is. En waar gaat u mee beginnen, juf? Met welk onderdeel? Uh, voetbal. Voetbal, ja. Houden jullie een beetje van voetballen? Ja! En, en voetballen jullie ook wel eens thuis, op straat? Ja! Of zeg je dat nu alleen maar omdat hier een microfoon is? Ik voel me echt soms wel. Ja, ik voel me ook. Ja, gaan jullie vandaag nog een sport doen die jullie niet kennen? Uh, uh, nou, dat ken ik dus gewoon. Ja, ik ken vrieren. Kickboksen. Kickboksen. Kickboksen. Ja, dat ja, hebben ja, we, ja, nog, ja. Nooit ja, we hebben nog nooit gedaan. Nee. En net voordat deze kinderen allemaal gingen sporten... gaf de koning een uh, kort interview aan het jeugdjournaal. En hij kreeg de vraag hoe bijzonder hij het vindt om kinderen tijdens zijn bezoek te ontmoeten. Nou, kinderen zijn altijd oprecht en eerlijk. En dat is het mooie van met kinderen praten. Nu ook weer bij het ontbijt. Ze zeggen gewoon precies wat ze denken. En als je ze vragen stelt, geven ze gewoon open antwoorden. Prachtig. Het thema van deze koningsspelen is binnenste buiten En het moet vooral kinderen stimuleren om veel buiten te spelen. Want dat gebeurt steeds minder. Zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Nou, vandaar dat Jozef van het Jeugdjournaal de koning vroeg... of hij zelf als prins eigenlijk de kans had om buiten op straat te spelen. Dat kan zeker. Wij zijn natuurlijk opgegroeid in een hele bosrijke omgeving. Drie jongens. Ik had twee broers en we waren minder dan 2,5 jaar uit elkaar. Dus het beste was om al die energie kwijt te raken was gewoon elke dag heel veel buiten spelen. Dat deden we ook. Maar ook bij vriendjes in het dorp en later in de stad in Den Haag altijd buiten spelen. Er uh, was natuurlijk veel minder uh, televisie, minder social media. Dus buiten spelen was het meest natuurlijk wat we deden altijd. Heel veel. En wat deed u dan? Nou, Van alles en nog wat uh, ook kattenkwaad uithalen, maar ook gewoon Ravotten in het bos en leuke dingen doen. Dus echt van alles en nog wat. Belletje of zo. We hebben van alles gedaan uh, wat nu verjaard is. En wat dan natuurlijk ook altijd leuk is om te weten. Hoe zit het met zijn eigen dochters? Spelen die nog wel eens buiten? Nou, als ouders wil je natuurlijk altijd dat ze meer buiten spelen. En zij vinden dat ze te veel buiten spelen. En willen meer aan de social media. Dat is altijd een leuk uh, gevecht in, een, in elk huishouden, denk ik. Maar ze vinden het ook heerlijk om buiten te spelen. Met hun vriendinnetjes uh, of met uh, paardrijen buiten. Dus buiten spelen is toch wel het allerbelangrijkste wat er is.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 Minder vlees op het bord, elke auto een stekker. En ja, de komende jaren moeten miljoenen huishoudens van het aardgas. We hoorden deze week al dat dat voor bestaande woningen een hele klus wordt. 2000 woningen per dag. We hebben in de afgelopen vijf jaar 2000 bestaande woningen van het aardgas afgehaald. Dus wat we in vijf jaar hebben gedaan, moeten we nu per dag doen. 20 jaar lang. Je kan je bijna niet voorstellen wat dat betekent. Voor nieuwbouwwoningen is het veel makkelijker om ze simpelweg niet meer aan te sluiten op het gas. Het lijkt steen, maar het is een dun laagje steen. Met de achter maar gewoon uh, isolatiemateriaal. Olvert woont in zo'n spiksplinternieuw huis. Ruim, licht en vooral heel goed geïsoleerd. Omdat het de, schil, de uh, isolatieschil van het huis heel goed moet zijn. Ja, mag er eigenlijk gewoon echt nergens lucht kunnen ontsnappen. Want als dat wel kan, verlies je energie. De vloerverwarming draait op elektriciteit en moet het huis warm houden. En dat is wel een puntje. In ons huis is ervoor gekozen dat het wel voor de laatste stand uh, van de techniek gekozen is. Maar de keerzijde daarvan is wel dat het zich nog niet bewezen heeft overal. Dus daar loop je nu soms wel tegenaan. De energierekening zou laag moeten zijn, maar is juist heel hoog. Ons maandbedrag ligt nu rond de, rond de 200 euro uh, ja. zo'n beetje. Ik vind dat wel erg veel. Ja, ja. Dat is niet wat ik, ja. uh, wat ik van tevoren had voorgesteld. Offert is met de bouweren in gesprek. Laten we het een beginnersfout noemen. De gemeenten hebben een regierol. Die moeten er uiteindelijk voor gaan zorgen... dat straks al die huizen van het gas af worden gehaald. Lian Merks van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. We hebben 380 gemeenten. Ze ja. zullen niet allemaal springen. Ja. Maar ik durf al te zeggen dat zo'n 90-95% de afgelopen jaren aan de telefoon heeft gehangen. Van nou, ja. Ja? we willen dit gaan doen. Maar, maar hoe beginnen we dan? Waar beginnen we? Wie ja. moeten we bellen? En de, de waarde van je woning wordt gewoon straks ook afhankelijk van de verduurzaming van je woning. Als ja. jij door de bocht gaat en je sporthal en je zwembad en je school en je gemeentehuis en iedereen gaat dit doen, dan kan jij straks. Je huis wordt gewoon minder verkoopbaar als je niet al. Iets hebt geïnvesteerd in je woning. Er is zeker enthousiasme, maar obstakels zijn er ook. Dus wat er goed gaat is de ambitie. Ja. Wat er misschien nog niet altijd even goed gaat is: uh, wat moeten we nou doen? Ja. En dat is ook omdat heel veel dingen weten we dus toch niet. Dus uh, pionierswijken zoals deze, daar zijn we in aan het leren hoe het moet. Het is ja. gewoon een heel nieuw vak. Dus nee, het gaat niet altijd goed. Maar volgens mij wat we nodig hebben is een beetje begrip van elkaar, dat we ook helder krijgen. Waar gaat het over? Ja, daar komt, er komt. Dat we er een karretje, ja. nou, volgens mij willen ze dat we dat we ophouden met dit interview. Dat denk ik ook. Oké, dank u wel. Ja, graag gedaan. Laten we een blik op de toekomst werpen. Volgens Jan Willem van de groep van Factory Zero gaan we heel anders bouwen. We moeten dus echt op verschillende plekken in het land fabrieken komen te staan... waar 10.000 tot 15.000 eenheden per jaar worden geproduceerd... die op een hele slimme manier in elkaar moeten worden gezet. U ziet hier bijvoorbeeld op deze bouwplaats waar we nu staan stijgers. Ja, dat is echt uh, nog oude bouwpraktijk. Even de computer opstarten. Ja. Maarten van Biezen, bestuurslid van de vereniging elektrische rijders, ziet het in zijn elektrische auto al helemaal voor zich. Dus ja, we willen naar wind- en zonnestroom. Uh, we willen sowieso op de, de huizen van het gas af en alles wat mobiel is ook elektrificeren. Ja. En die twee dingen hangen heel erg samen. Want die, die, al die mobiliteit is ook een soort opslagmedium. Ja. En het teveel aan geproduceerde stroom die je niet op dat moment kwijt kan... die kan je heel goed kwijt eventjes in al die mobiliteit. En terugleveren op het moment dat je het weer nodig hebt. Het vergt ook allemaal investering. Ja, maar het zijn investeringen die zich wel vrij snel terugverdienen. Dus wat dat nodig heeft zijn nieuwe financiële arrangementen. Dat ja. betekent dat degene die je dat wil verkopen. Uh, die, uh, die zegt tegen jou: van ah, ja, dat verdient je binnen 7 à 10 jaar. verdien je dat weer terug. Ja. Dat diegene misschien jou ook gaat helpen om een lening uh, daarvoor ja. te geven. die je terugverdient met de verdiensten die je nog gaat, uh, ah, gaat, ja. gaat okay. hebben. Okay. Dan hoef je het niet zelf op te hoesten. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook voor veel huishoudens uh, noodzakelijk zal, zal zijn als het gaat om investeringen in je woning. Ja. Terug naar Over. Over is dus in gesprek met de bouwer. Ondanks de problemen met zijn gastloze woning is hij blij pionier te zijn. Het is minder leuk dat je echt uh, proeftuin bent, ja. Ja, tegelijkertijd hoop je wel dat het weer de toekomst weer verder brengt en uh, ja. nieuwe huizen weer beter maakt. Ja. Volgende week gaat het over werkgeluk. Volgens het CBS zijn de meeste werknemers gelukkig op het werk. Maar daar gelooft verslaggever Marcel Dekker helemaal niets van. Zelfde tijd, zelfde zender. Als u nou ook wil dat een van de verslaggevers een antwoord gaat zoeken op uw vraag... dan moet u lid worden van onze community... en dan kunt u een mailtje sturen naar spraakmakers@kroncv.nl. Aan tafel nog steeds spraakmaker van deze ochtend Elske Doets. En aangeschoven zijn ook Bernard Leenstra. Die ijvert voor een betere kennis van eerste hulp bij ongelukken. En reanimatie bij iedereen. Daarover gaan we het zo meteen na 11 uur uitgebreid hebben. En Elske, uh, u heeft, jij hebt, uh, Merel Poppeliers meegenomen. Welkom, Merel. Bedankt. Uh, jij bent op je zeventiende de winnaar van de tweede editie van uh, de Young Ladies Business Academy geworden. Uh, uh, dat is voor veelbelovende ondernemers een prijs. Uh, jullie zijn vorige week samen, Elske en jij, uh, op zakenreis geweest naar Amerika, hè? Ja. Ja, uh, we horen zo met welk plan jij die laatste versie van de Young Ladies Business Academy hebt gewonnen. Maar eerst even, uh, mevrouw Doet, uh, waarom bent u die Young Ladies Academy Business begonnen? En wat houdt het eigenlijk in? ja. Nou, ik ben dat uh, begonnen omdat ik als uh, zaakvrouw van het jaar uh, opdracht kreeg van de jury om uh, de emancipatie te verbeteren van de Nederlandse vrouw. Aha, dat is ja. een breed begrip. Mm -hmm. En um, ja, ik dacht, hoe ga ik dat doen? Ik ben echt ondernemer, dus ik dacht, ja, ik wil toch echt het verschil maken. Niet alleen maar lezingen geven voor uh, vrouwen van mijn leeftijd die toch niet echt willen. Dus ik denk, ik ga bij de jeugd Oei, beginnen. Die daar klinkt enig ergernis door. <laughs> die toch niet echt willen, laat maar zitten. Ik richt me op de jongeren. Ja, daar, daar, voor die vrouw heb ik de term Oh, maar dat ja. is dan weer een latere evolutie in mijn titel als zakenvrouw. Maar eerst over de jeugd. Ik, ik dacht, ik ga mij op de jeugd opstorten. En dan precies meisjes die nog in het schooltraject zitten. Dus van 15 tot 24 jaar. Ja. Uh, die nog eigenlijk dicht bij hun kern zitten. Meisjes die een droom hebben of ondernemer te worden. Of CEO of minister. Die ambities hebben ze. Ja. En elk schoolniveau is welkom uit heel Nederland. En ik heb dus twee keer die academy gehouden. Het is een week. Het is gratis. Dus het ja. is een non-profit initiatief van mij. En dertien uh, verschillende powervrouwen. Uh, die geven masterclasses gedurende die ja, week. Uh, de week. Ja precies. Laten we even kort luisteren naar een impressie. Hoe dat gaat. Ja. Ik vind het al geweldig dat jullie uitgekozen zijn. En dat geeft aan dat jullie die pit hebben, de power hebben om door te zetten. Het is niet altijd thuis zo dat vaders en moeders tegen hun dochters zeggen... "Joh, je moet zorgen dat je het beste uit jezelf haalt en voor een echte carrière gaan. Terwijl dat tegen jongens eigenlijk al eeuwenlang gezegd wordt. Wat wil je nou de korte termijn bereiken en wat willen jullie op de lange termijn bereiken? Schrijf het eens dus op. En Daarom zeg ik mij dus steun elkaar... En als jij steunt, krijg jij de steun op een ander moment. En we zijn niet elkaars concurrent, integendeel. Ja, we horen onder meer Nelly Kroes, Allemarie Jortsma. Uh, waarom zijn dit nou goede voorbeelden voor die komende generatie? Ik bedoel, dit zijn toch vooral politici en niet zozeer ondernemers? Nou, deze zijn er toevallig uitgepikt. Het is een palet van uh, powervrouwen die inderdaad uh, de ja. masterclasses verzorgen. Dat zijn dus ook uh, MKB-ondernemers. Bijvoorbeeld een daarvan vind ik erg leuk. Die is in 2008 drie modezaken begonnen. Dus precies toen de crisis begon. Ja. En uh, zij was ook hoogzwanger over tijd en kocht zo out of the blue even die uh, bedrijven. Ja, en ik toen... hoor nu weer even een sneer naar die vrouwen die toch niet willen. Ah, nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Maar wat ik zou Mooi vindt aan die vrouw bijvoorbeeld, ja. uh, geen politicus, uh, dat zij dus uh, eigenlijk heel impulsief, zo komt het natuurlijk over, dat opeens gaat doen. En dat wordt dus wel een succes. En zij wil daarmee ook aangeven aan die young ladies dat uh, ja, soms je niet te veel moet denken en gewoon het lef moet hebben om te gewoon te starten. Want er zitten op die Academy ook hele slimme meisjes, uh, ja. die minister bijvoorbeeld willen worden, die zitten erg in een denkmodus, die worden dan even uit die denkmodus getrokken. En ja. zo kan een Nelly Kroes een mbo'er die misschien op twee of drie niveaus zit... en een restaurant wil beginnen... ook weer een bepaalde trigger geven. Ja, nou Bent, uh, ik ga even naar u zelf nu. Uh, ooit begonnen, ook uh, bij uh, de vader, Jan Doetse. Ja. Uh, ja. Dus u, u kwam, ja, als ik het even een beetje lullig zeg... in een gespreid beetje terecht, ja, of niet? Ja, dat zou je denken, hè? Ja? ja? Nee? <laughs> nou ja, dat, dat is dus niet zo. Want uh, uh, inderdaad, mensen als je een familiebedrijf overneemt... dit ja. bedrijf was dus op koers, twintig jaar al op koers. dus is een aardig bedrijf. En dat moet je gewoon kopen. Uh, want de fiscus kwam natuurlijk gelijk op 2 januari bij mij op de koffie... toen ik getekend had in 2001. Ja. En uh, ja, mijn vader is een zakenman. Uh, en die heeft dat ook zakelijk benaderd. Dus ik heb daar ook miljoenen voor moeten betalen op mijn 28ste. Ja, zo makkelijk ging dat helemaal niet. Nee, dus dat nee. is geen cadeautje wat je nee. krijgt. Uh, zelf Nederlands recht gestudeerd ja. ook. Hè? Uh, Klopt. Uh, heeft u eigenlijk altijd ondernemer willen worden? Als we het hebben over inspireren. Want ik ja. Merel zit hier aan tafel. Ja. Uh, ja. Uh, als je mensen wil inspireren... Ja, nou eigenlijk wel. Want toen ik acht was, uh, speelde ik samen met mijn zusje altijd met poppen. Ja. Zij kon dat heel goed, ik niet. Bij mij vielen de armen en de benen eraf. En uh, uh, zij is in de zorg gegaan en ik ben in de zaak gegaan. Want ik zag mijn vader toen elke dag met zijn harde attaché-cover ja. zaken gaan doen. En ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil ondernemer worden. Ja, dus dat was, dat was best behoorlijk duidelijk eigenlijk al wel. Ja. Vrij snel. Ja. Uh, Merel, jij bent dus de winnaar. Ja, klopt. Uh, met met welk plan heb je mevrouw Doets eigenlijk overtuigd? Wat is jouw uh, businessplan? Nou, ja, mijn droom of eigenlijk mijn doel is om een succesvolle ondernemer te worden. Ja. Ik ben er eigenlijk al uh, vrij lang mee bezig. Al sinds mijn twaalfde weet ik eigenlijk dat ik ondernemer wil worden. Ik ben nu zeventien. Ja. Ja. Uh, ik heb nu mijn eigen ontbijtservice Vroege Vogel en uh, ik ben net mijn tweede bedrijf gestart ja. aan tafel. En daarmee ga ik pop-up diners organiseren. Pop-up diners, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, in een avond in september, want dan wordt het eerste diner gehouden, gaan uh, 50 gasten dineren op een unieke locatie. En uh, deze locatie is dan niet van tevoren bekend. En dan krijgen de gasten op de dag van het diner een envelop in de brievenbus met de exacte locatie. Kijk, wat een goed idee. Is, is dat een briljant idee, mevrouw Doet? Ja, ik, ik vind Merel echt... Die, die, die is veel verder dan ik was op die leeftijd. En dat vind ik echt heel erg intrigerend. Ja. En daarin volg ik ook uh, het advies van Nelly. Hij kan denken, oeh, dat meisje is bedreigend. Nee, dat, dat, dat, dat, dat is een, een kans. Ja, ja. ja want Nelly zegt ook... Uh, ja. uh, die vrouwen moeten niet, moeten niet elkaar als concurrent zijn. Vooral niet, per nee. se. Terwijl ik dan denk, ja, maar ondernemen is toch juist gebaat... bij uh, competitiedrang. <laughs> Ja, zeker. Maar wat, wat zij daarmee bedoelt. Is dat vrouwen toch vaak uh, afgunst hebben. Naar andere vrouwen die succesvol zijn. Ja. En uh, dat gaat elkaar niet helpen. In die zin concurrentie. Ja, dat gaat nou, ja. niet. Uh, dan je moet elkaar juist versterken. En dan zijn er een heleboel vrouwen die dan zeggen. Ja, dan moeten we een soort sisterhood creëren. Nou, ikzelf ben daar ook redelijk allergisch voor. Sisterhood. Want ik ben geen zuster van, nee. van uh, andere vrouwen. Uh, ik vind dat je vooral je eigen dingen moet doen. Uh, maar het is wel zo. Dat ik ook als zakenvrouw veel verder kom door mannen, omdat dat toch beter werkt. Daar is niet die frictie van uh, uh, afgunst. Dat ingewikkelde gedoe is er niet. Mannen nee, gaan precies. gewoon een potje voetballen met elkaar. Ja. Ja, ja, die snelkookpan is er niet bij die mannen. Ja, dat blijft toch een ding, hè? <laughs> uh, Merel, um, laten we even kort luisteren naar hoe die week, die Business Academy Week, uh, hoe die eruit zag. Ja. Ik ben Merel Portilleerse en ik kom uit Baden. Ik ben vooral zeg maar, echt geïnspireerd door alle powervrouwen en hoe zij eigenlijk alles voor elkaar hebben gekregen. Ik ben Merel, ik ben creatief, enthousiast en ondernemend en dus CEO van mijn eigen bedrijf. Nou, je zit in het midden, wereld. Je was de afsluiting van het veldje. Jij bent de middenres. Hallo Merel. Mam, ik ga naar New York. Ja, Elske Doets, wat maakt haar zo bijzonder? Wat maakt Merel zo goed? Behalve uh... dat ze die twee geweldige ideeën heeft natuurlijk. Ja, Merel is iemand die heel erg out of the box uh, denkt en ja. handelt. En dat zag ik ook vorige week. We zijn uiteindelijk niet naar New York gegaan... omdat ik zakelijk uh, andere dingen had te doen in Washington en Philadelphia. Het, ja. uh, dus daarin was hij gelukkig ook heel flexibel. Maar uh, vorige week hadden wij dus afspraken met general managers, sales directors... zelfs met lobbyisten en congresleden. Dus het was allemaal redelijk hotschotterig. En Merel ging toch on the spot... Ondanks haar prille ervaring met, met werk überhaupt, ging zij dus andere vragen bedenken. En haalde zij die mensen uit de comfortzone, ja, en dat vond ik zo mooi om te zien. En dat geeft haar talent aan. Ja. Ben jij daar bewust van, Merel, van dat talent? ik bedoel Wie heeft jou verteld dat je zo in het dat je zo moet manifesteren? Uh, nou, niemand heeft me dat echt verteld. Maar, uh... Laat ik een andere vraag ja. stellen. Wat doen je ouders? Uh, mijn moeder is juf. En mm -hmm. ze is alleenstaande moeder, dus uh, ik heb geen contact met mijn vader wel zo voor gekozen. Ja. En uh, nou ja, uh, dus ik kom niet echt uit een ondernemersgezin of zo. Nee, dat is niet het milieu van mevrouw Doets, uh, Jan Doets reizen, een vader op de achtergrond die uh, ondernemer is. Ja, dus dat, uh, dat hebben we eigenlijk heel verschillend. Uh, ja, ik word wel gewoon gestimuleerd in mijn omgeving uh, ja, en een beetje aangemoedigd. Ja. Ja. Dus, maar voor de rest doe ik het wel zo. Aangemoedigd zeg je, gestimuleerd door je omgeving. Nou hoor je vaak uh, bij jongeren, je hebt kennelijk energie genoeg... maar je hoort veel verhalen over burn-outs bij jonge mensen... vanwege de hoeveelheid, nou ja, uh, alle eisen waar ze aan moeten voldoen in deze tijd. Uh, maak jij je daar wel eens zorgen over? Voel jij druk? Nee, niet, uh, niet als in een burn-out. Um, ik snap wel, ik hoor soms wel van studiegenoten dat, dat er wel veel druk is op je opleiding... Um, dat merk ik, mijn zus doet bijvoorbeeld journalistiek en daarbij zijn de deadlines echt heel hard. Mm -hmm. En uh, ik merk dan, ja, op bepaalde momenten heb je natuurlijk druk en stress als het net richting de tentamens gaat. Maar um, dan maak ik ook wel een keuze om dan even bezig te gaan met mijn studie en minder met de bedrijven, zeg maar. Ja, want dus hoeveel en... tijd ben je nu kwijt aan, aan die bedrijven op een gemiddelde door de weekse vrijdag? Mijn um, um, ontbijtservice, uh, daarbij hou ik door de week gewoon alles in de gaten. Dus de mail en de social media. Ja. En dan bezorg ik op zaterdagochtend de ontbijtjes. En voor aan tafel ben ik nu vooral in, uh, ja, in mijn herkansingsweken en in mijn weekend bezig. Ja, en uh, hoeveel ontbijten uh, bezorg jij? En wat kost zo'n ontbijt eigenlijk? En wat verdien je eraan? Die vragen tegelijk. Ja, ja. <laughs> ja. heel <laughs> um, Nou, uh, ik bezorg elke zaterdagochtend dus ontbijtjes. Ja. En, um, dat ik doe heb... je zelf, hè? He? Ja, je hebt een bedrijf, maar je doet dat ook fysiek zelf? Ja. Oké. Okay. En uh, ik heb een goede deal met de bakker gesloten. Mm -hmm. En uh, ik heb nu drie soorten ontbijt. Een uh, vroege vogelontbijt, ontbijt, uh, die variant met een eitje erbij en een vroege vogelvorstelijk ontbijt. Ja, wat en, zit daar dan bij? Uh, er zit een croissant, een mini chocoladebroodje, een krentenboll, uh, sinaasappelsap. Eigenlijk alles wat je van ja. een goed ontbijt verwacht, dat zit er allemaal in. En um, dat kom ik dan uh, ja, bezorgen met een persoonlijke boodschap erbij. Ja. Ja. Het en, en het andere bedrijf, de pop-up dinners, wat, hoe, hoe, hoe, hoe, ga je dat ook zelf regelen? Ja, ja ik, heb, uh, ik, ik ben, wel, ik ben zeg maar zelf van het organiseren. Dus ik probeer wel vakmensen dan te verzamelen. Ja. Uh, Want ik weet niet of het zo'n goed idee is als ik zelf ga koken. <lacht> dus, um, ja, dus ik probeer vooral mensen te verzamelen. En um, ja, dat lukt eigenlijk wel goed. Ja, mevrouw Doet, uh, Merel is een, uh, mag ik zeggen, een meisje van 17 jaar. Is ze niet een beetje te serieus met dit soort dingen bezig? <lacht> Nou, ja, ik, ik ben natuurlijk een stuk ouder, euh, maar Merel is wel haar kracht, want je had het net over burn-out ja, en zo. Ja, daar wil ik ook naartoe. Ja, haar weer. kracht is dus wel dat ze keuzes maakt, dus heel veel focus heeft. En uh, ja, ze zit ook op het hbo ja. en daarnaast is ze heel serieus bezig met uh, het ondernemen. Ja, zij is uh, niet zo speels, vind nee. ik. Uh, Want bijvoorbeeld ik... als we even kijken ja. naar, naar uw eigen generatie, ja. uh, Elske Doets. Ik, uh, ik, uh, ik zal de leeftijd niet precies noemen, maar ja, ik schat hoor, het ergens mag. in de veertig, denk ik. Ja. Uh, Dat is een generatie die vond genieten van het leven en doen wat je leuk vindt ook heel erg belangrijk. Ja. ja. Ziet u dat ook bij Merel genoeg terug? Nou, Merel moet nog een beetje loskomen. Dat heb ik vorige week ook in, uh, in Washington D.C. Uh, tegen haar gezegd en zij ja. vond. Want ik heb altijd de uitzending dat ik heel serieus ben. Zo ja. kom ik misschien nu ook over. Maar zij zei: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Ik ben ook eigenlijk best wel speels. Mm -hmm. ja? Zij mag wat speelser worden. Ja, ja precies. Zij ja. mag wat speelser ja. worden. Um, in een blog over die Amerika-reis, mevrouw ja. Doet, schrijft u dat, het, uh, dat u het heerlijk vindt... om met zo'n jonge, veelbelovende vrouw naar Amerika te gaan. Want daar rollen ze de rode loper nog uit voor een ondernemer. Terwijl precies. in Nederland, ja, uh, het is allemaal wat zuurder. Er wordt met een frons gekeken naar ondernemers. Is het echt zo erg? Wij zijn toch ook wel een uitgesproken businessland? Uh, Nederland is heel ondernemend, maar de reacties ja. van mensen die niet ondernemer, ondernemend zijn op ondernemers is over, over het algemeen uh, met een frons. Zeker ik als vrouw uh, word echt heel vaak met een frons benaderd. En als ik dan ook nog allerlei inderdaad vrijwillige activiteiten ernaast doe, zoals die academy. Uh, mijn titel als zakenvrouw daar, dat is gewoon een baan erbij. Ja. Dan uh, zeggen mensen: Jeetje, wat is dat vermoeiend? Dan zeg ik: Nee, dat is juist heel erg boeiend. Want ik heb in één jaar evenveel geleerd als een normaal mens in tien jaar. Dus wat is dat voor prachtig cadeau? Daar ga je toch niet over fronsen? Nee, nee, nee, doe dat niet. Nee. Want we gaan zo uitgebreid verder praten. Op een bepaalde manier ook over ondernemen. Want dokter Bernhard is hier. En niet Zeker. Ron Brandsteder, ja. om de grap ja. nog maar eens te maken. Maar uh, Bernhard Leenstra, en die ijvert voor een betere kennis van EHBO. En daar is hij een. Daarvoor is een start-up gestart. De discussie op de site van Stam.nl over kindervaccinaties... nou, leidt inmiddels behoorlijk op. En dat is mooi, maar we willen u wel even vragen... om dat gesprek met een beetje respect voor elkaar te voeren. Een kleine 600 mensen hebben gestemd op onze stelling. Er moeten strenge regels komen voor kindervaccinaties. 70% vindt van wel en 30% vindt van niet. Meepraten. Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Een nieuwsupdate via de NOS. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt voor nepprofielen op dating sites. De ACM is uh, die profielen tegengekomen in een groot onderzoek naar dat soort sites. Wordvoerder Jeroen Nuchteren van de ACM. Wat is er aan de hand? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben deze week invallen gedaan bij uh, bedrijven achter datingsites. Uh, dat hebben we gedaan omdat we zien dat hier vaak uh, kwetsbare consumenten de dupe zijn. Vaak eenzaam, alleen. Uh, en die worden dan verleid om te reageren op een heel grote stroom aan berichten. En dan moeten ze per bericht betalen en dan zijn ze dus heel veel geld kwijt. Aha, ja. Uh, en aan het einde van de rit krijgen ze dan ook vaak nog niet eens waar ze op gehoopt hadden. Namelijk een, een afspraak met iemand. Ja. Want dan blijkt het gewoon een netprofiel te zijn die erachter zat. Uh, en dan, wil iemand dus gewoon een, een, ja, dan is het gewoon een chatoperator die berichten naar je wil versturen. En even om een beeld te krijgen hoe groot dit is. Uh, de, de schaal waarop dit gebeurt. Uh, jullie zijn nog met het onderzoek bezig. Maar uh, kunt u daar iets over zeggen? Nou, u zegt het zelf al, We zijn met het onderzoek bezig. We hebben door dat het um, uh, veel gebeurt. Het zijn enkele bedrijven, maar het zijn duizenden datingsites. Ja. Maar om hoeveel het precies gaat, om welke hoeveelheden geld... en dat soort dingen, en ook of we er tegen kunnen optreden en zo, ja, hoe. Uh, dat maakt allemaal onderdeel uit van dat onderzoek. Ja. En dat onderzoek, dat, ja, dat loopt nog. Dat loopt nog. En daar krijgen we ongetwijfeld nog veel meer over te horen. Uh, de waarschuwing is in ieder geval ja. gegeven. Let op voor nep-profielen op datingsites. Hartelijk dank, woordvoerder Jeroen Nuchteren van de ACM. NTO Radio 1. Dr. Co., uw radiotherapeut tegen hypes en hysterie... praat op deze wonderschone dagen tussen Paas en Pinkster over... jawel, religie. Gelooft u in sprookjes?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 Eindelijk herfst. Wat is het beste? Wat eiland? Het meest warmvormige eiland? Meer eiland voor hetzelfde geld? Zie het vanavond bij Max in de Eilanden om vijf over negen op NPO 2. Kun jij wel een frisse blik gebruiken? Anders wij wel een uitdaging. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn frisse blikken. Kijk op frisseblikken.com. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar.